Levi van Eck met het NOS-journaal. In de staat New York zijn de afgelopen dag 630 mensen overleden aan het coronavirus, zegt gouverneur Cuomo. Dat is het hoogste aantal in 24 uur tijd in de staat, die van alle Amerikaanse staten het hardst wordt getroffen. Volgens Cuomo staat het zorgsysteem flink onder druk en is de besmettingspiek nog niet in zicht. Voor zover bekend zijn in New York ruim 3500 mensen overleden...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 Zes organisaties van Brabantse boeren weigeren om komende week... met de provincie te overleggen over het stikstofbeleid. Ze hebben een uitnodiging voor een videoconferentie afgezegd. Volgens de boerenorganisaties heeft het weinig zin... om met de huidige bestuurders te praten... als er binnenkort een nieuw provinciebestuur komt, meldt Omroep Brabant. De provincie hanteert een streng stikstofbeleid... omdat driekwart van de Brabantse natuurgebieden... leidt onder een hoge stikstofuitstoot. En juist over dat beleid viel in december het provinciebestuur.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 Bounce to the beat, turn it up and let the bass go. Bounce to the, to the beat, let the, the, the bass go. Bounce to the beat, turn it up and let the bass go. Beep beep beep beep, be, reckless. Be, be, be, be, be, reckless. the be up and the go the the paisley go the to up the paisley go the up and the go the paisley go up the paisley go the up at the go the go to up the paisley go the go to the feet, up the the go Thank <laughs> They kiss with with love they know